2 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. De NS stelt de Italiaanse fabrikant van de FIRA aansprakelijk voor de problemen met de trein. De FIRA tussen Amsterdam en Brussel gaat pas weer rijden als alle problemen zijn opgelost, laat de NS weten. De afgelopen dagen is volgens de spoorwegen duidelijk geworden dat vira treinen niet bestand zijn tegen winterse omstandigheden. Al sinds de start van de nieuwe dienstregeling begin december zijn er problemen met de Vira geweest. Daar houdt de NS de Italiaanse fabrikant ook voor verantwoordelijk. Op dit moment zijn negen van de zestien bestelde Vira-treinen in Nederland afgeleverd. De nog niet geleverde treinen worden voorlopig niet afgenomen, zegt de NS. VVD'er Hans van Balen was vanochtend in de Bulgaarse hoofdstad Sofia... getuige van een mislukte moordaanslag op een oppositieleider. De Europarlementariër zat in de zaal waar voorzitter Dogan van de grootste liberale partij van Bulgarije een speech hield. Een onbekende man rende het podium op en richtte een vuurwapen op het hoofd van Dogan. Het pistool weigerde dienst, zegt Van Walen. Direct daarna werd de man overmeesterd door omstanders. Beelden van de mislukte aanslag zijn te zien op onze site. Speciale eenheden van het Algerijnse leger hebben op het gascomplex van BP 15 verkoolde lichamen gevonden. Dat meldde Algerijnse bronnen die nou betrokken zijn bij de gijzelingscrisis. Van wie de stoffelijke overschotten zijn, is nog niet bekend. Het gascomplex ligt in de woestijn en werd woensdag door islamitische extremisten aangevallen. Honderden mensen werden in gijzeling genomen, onder wie veel buitenlanders. Donderdag begon een bloedige bevrijdingsactie van het Algerijnse leger... die nog steeds aan de gang is. Hoeveel gijzelaars om het leven zijn gekomen, is nog steeds niet duidelijk. Het weer. In het noorden kans op wat zon. Verder is het bewolkt. Middagtemperatuur ongeveer min 3 graden. Maar het voelt een stuk kouder aan door de snijdende oostenwind. Morgen gaat het van het zuiden uit sneeuwen. In het zuidoosten is er kans op ijzel. Na het weekend houdt het winterweer aan. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie file door een spoedreparatie op de A9... van Amstelveen naar Alkmaar, bij Dorp 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. Tros Autoshow. Presentatie Bas van Werven en Carlo Bransen. En welkom bij de Trots Auto Show, het autoprogramma op Radio 1. Ik ben Bas van Werven en naast me zoals elke week... Carlo Brandsen, in het dagelijks leven hoofdredacteur van Corolls Magazine. Ja. En die is er altijd. Bijna altijd. Ja. Nou, wie er bijna nooit altijd is, maar wel voor de tweede keer in een half jaar... dat vinden wij erg prettig. Onze gast, minister van Infrastructuur en Milieu, INM heet het tegenwoordig... Melanie Schultz van Hagen. Goedemiddag. Daarvoor Schultz. Verantwoordelijk ja, voor de met, wegen waarop u met, rijdt en met, met, met, met, met de lucht die u inademt. Ja, ik heb meteen even de, ja. de slogan, hè. Ik niet slogan. Ja, maar, ja, maar de, de, vorige keer was mevrouw Schultz ja. de demissionair minister. Dat klopt, dat ja. klopt, ja. En toen ja, nog van verkeer water staat. Ja. Ja. En toen deze show. het was ook al Infrastructuur dat? was oké. Dat dat heb ik helemaal gemist. Ja. Ja, we zijn nog allemaal met verkeer en waterstaat ja. en zo bezig. Ja. Ja. Ja, maar je ja, ja, een mooie Het is inderdaad dat en en. He? Het is, en, uh, het is wegen, de regen. Maar en de ook lucht mailleur. die je inhaalt, ja. Ja, ja. voor lag toen uh, uh, met een rugprik bij te komen van een val uit een boom, Bas. Ja, dus... ja van een ladder. Ja, klopt. Ja. Nee, klopt. Hm. Ja, maar fijn dat u dus, er bent. Absoluut. Leuk, Leuk, we hebben een rijimpressie voor. Deze keer van de Hyundai Veloster Turbo. Heel veel groter. Het is een beetje de Rivella onder de auto's. Een beetje vreemd. Maar best aardig. En de ja. naam is net zo raar als Rivella Veloster. Ja, of nou Veloster of Veloster... Of Dat uh, weet niemand, Ik weet het niet. Bijzonder autootje. We nou, gaan we auto. straks praten over verbredingen A2's, over de dienstauto. We gaan uiteraard praten over uh, die uh, motorrijtuigbelasting voor klassiekers. Nou, dat valt genoeg te bespreken. Maar eerst gaan we met Carlo even naar het nieuws. Carlo. Ja, maar ik hou het kort. De minister is mooi. veel, leuker. Die, die, veel die is veel interessanter dan ik. Maar ik heb er een paar nieuwtjes uitgepakt. Rolls-Royce. Het doet niet echt elke dag een nieuw model. Uh, maar... 5 maart, dat is de persdag van de Autoslon in Genève... Mm -hmm. een van de belangrijkste tentoonstellingen die we hebben op de wereld... daar onthult het merk zijn nieuwe, dan moet ik het goed zeggen, Wraith, W-R-A-I-T-H. En dat is geen vrat, om jou maar even voor te zijn. Nee. Dat is een Engels woord voor is geest, rof? voor ghost. Ja. Um, maar goed, als een heel nieuw model zeggen ze... die wordt sterker en sneller dan ooit... Dan praat je dus over 600 pk plus ergens. Het is een naam uit het verleden. Hè? Heel Silver goed. Rate. 1938 ja. heb jij ja. nog meegemaakt Bas. Uh, is, ze zeggen er helemaal niks over. Maar ik denk dat het zomaar kan, zijn, kan gaan om de Ghost uh, coupé. Ze hebben een ja. Ghost. Hè. Je ja. hebt de grote Phantom. Daaronder ja, ja, ja, ja, ja, zit de, de Ghost. Ghost. En daar de coupé van. De en dat dat dan weer, dat die dan weer rave maar wat is er dan? dan is het een tweedeurs, maar blijft hij hetzelfde laten zien, toch? Of niet? Ja, ja, ik... ik, ik, ik Jij weet het niet. ook niet, hè? Nee, nee. Ik vind het geen nee. nieuws ook. Nee, nou, er nou ja, een, er komt een, een nieuwe Rons. Rons. Nou, fijn. Er komt, er komt een nieuwe ik vind het nogal. Ik vind het een mooi stukje audiojournalistiek. Weet je wat ook nieuw komt? Nee. Er komt een nieuwe Alfa Spider. En dat is het Alfa Cabriootje. Ja, maar... Alfa en Mazda uit Japan... Ja. Die de MX5 heeft, ja. die gaan samenwerken. Ja. Dus die Alfa Spider en de komende MX5, die komen allebei op dezelfde basis te staan. Ja. En dan is het net even jammer voor Alfa dat die auto in beide vormen ook in Japan gebouwd gaat worden. Maar daarentegen komt er wel een hele eigen koets op, krijgt eigen motoren en ze hebben allebei, Bastian, achterwielaandrijving. En dan weet ik dat jouw auto hard gaat kloppen. Ja, ik ben blij. Bentley werkt aan een plug-in hybride. Vinden we verder voor Lierlijk. Kennisgeving aan. Ja. Eh, want het milieu, sorry minister, eh, maar sorry dan in combinatie dat de met uh, is goed. dan in combinatie met Bentley nee, het slaat natuurlijk helemaal ergens nee. op. Nee. Wat wel weer ergens op slaat en dan hou ik op hoor. Dat is um, China. Die gaat namelijk de overheid gaat daar de oude diesels dus de hele vieze diesels yeah. bestrijden. En die gaan even in die bestrijding. Dan gaan ze 1 miljard euro pompen. Kijk eens. Dus oude vervuilende diesels uit de stad. Want de luchtkwaliteit in die steden die is daar zo beroerd. Deze en week weer smog. Zegt, jongens, kosten wat het kost. Maar die dingen die motten de wereld uit. Nou, één dingetje nog dan. Ja. Dat gaat ook over zijn nerven. De geboorte van het nieuwe Chinese merk. Quoros. Dat is een soort rave, maar dan op zijn Chinees of zo. Ja, dat klinkt niet erg Chinees. Q nee, Q... OROS komt daar is een niet onaantrekkelijke autootje en ook niet heel bijzonder, maar goed in ieder geval een goed uitziende middenklasse plus twee conceptmodellen. Corols. Ik zie een overname aankomen van een eh automerk Nederland. Corus. Cor 是, is dat? Corus is dat deze taal. Ja. Maar dat is ook Carols. Oh, in O-C-A, O S. Weet je wie dat ja, nou ja, ik ik, Oeh, ik, ik dat laat het je weten als ik, ik het Chinees geld hoor heb ja, betaald meer ja. corrosie? <lacht> Pardon. Oh, dat mevrouw de, de minister, de, dat, is, dat nou, is een heel fijn woordgrapje, dank u wel. Mevrouw de minister, dat is niet <lacht> mooi dat u dit soort dingen bij Bas van Werven in de mond legt, want oh, dat hoor ik over maanden. Ja, oh, ja zeker over Chinese auto's die last hebben van hun eigen naam. Mevrouw Schultz, wat fijn dat u bent. Ja, we moesten even het nieuws door uiteraard. Uh, uh, u was demissionair, zoals Carlo zei. De dienst Audi A8, is die gebleven? Uh, ja, ja, die is er nog steeds. Ja, die ja, die, die nog blijft altijd tot een bepaalde hoeveelheid kilometers gereden is. En dan uh, dus het wisselt dat, uh, het weer. Dat nieuw kabinet nieuwe auto's, dat, uh, nee. dat zou ook wel in de papieren zijn gelopen nee. de afgelopen tien nee, jaar. Nee, hè? dat is eigenlijk nooit gebeurd. Volgens mij alleen een keer toen LPF uh, in de regering kwam, een uh, paar jaar geleden, 2002. Ja. Toen werden de bestaande dienstauto's ingeruild voor Bentley's. Voor grotere. Ja. Dat ja. was al ja. niet meneer, oh. meneer Heinsbroek. Dat ja. was meneer Heinsbroek. Ja. ja. ja. Ik vond het wel een steeds hybride, maar goed, heel gezellig. Bentley. Uh, wat voor auto rijdt u privé? Uh, ook een Audi, Audi ja. A4. Uh -huh. En cabrio, maar ik uh, rijd er niet zo heel veel in, want... Uh. Uh, uh, ja, eigenlijk door de week word ik gereden. En in het weekend dan, uh, rijd ik heel veel met de auto van mijn man. Uh, die rijdt een BMW Touring. En uh, dan moesten namelijk alle kinderen mee in spullen en spullen. Alle rotzoornachten in weet precies. hoe dat Wordt werkt. Het, dus, uh, Wordt het ja. niet ontmoedigd om als minister zelf te rijden? Ook al is het in privé ja, zou ja, ik me kunnen Ja, maar voorstellen. ik moest er niet aan denken om in het weekend uh, continu Ook. met chauffeur te dus zijn. Als je gewoon ja. boodschappen gaat doen, of je moet naar je oma of weet ik wat. Dan neem je toch niet. Uh, de auto van de zaak, zou je denken. Nee, nee. nee dat is ook wel waar. Hoewel sommige ja. mensen daar heel anders over denken. Maar ja. die zijn inmiddels <laughs> niet meer werkzaam in deze branche. Uh, Mevrouw Schiltz, vlak nadat het kabinet begon... werd bekend dat het departement extra moest bezuinigen. 250 miljoen euro moet er nog eens een keer af. Omdat die inkomensafhankelijke zorgpremie ineens uh, toch onderhandelbaar bleef het regeerakkoord... Ja. Uh, alle lopende projecten werden stilgezet. Wat wordt er aan lopende projecten stilgezet? Welke wegverbredingen gaat er niet meer door nu? Nou, ik kan het u nog niet uh, precies zeggen... want we gaan woensdag voor het eerst uh, het land in. We hebben in Utrecht alle regio's uitgenodigd... om hen precies te vertellen welke wegen doorgaan... welke gefaseerd worden of getemporiseerd... dus iets later opgeleverd worden en welke we willen uh, schrappen. Uh -huh. Hetzelfde geldt voor vaarwegen, voor spoorwegen... Um, dus uh, dan zou ik u hier een primeur geven... terwijl ja. die regels dat zelf nog uh, moeten weten. Maar het is wel al, uh, vrij snel uh, dat het uh, bekend gaat worden. En wat ik eigenlijk probeer is om zoveel mogelijk uh, te ontzien... wat wij van belang uh, vinden. Oh. Dus echte, uh, echte grote knelpunten, de grote, grote knelpunten door. moeten doorgaan. Er uh, staan er ook een paar in het regeerakkoord opgenomen. Ontbrekende schakels zijn van belang. Uh, wegen die gewoon economisch gezien veel betekenen zijn van belang. Dus uh, we proberen eigenlijk veel in, toch, meer in temporisering te doen dan in schrappen, want er uh, okay. moet gewoon veel gebeuren. Ja. Dus ja. wordt, wordt er worden hele heldere keuzes gemaakt? Nu, ja, en alles, uh, wordt er, veel er worden heldere keuzes gemaakt. En er zijn natuurlijk in het verleden ook wel eens uh, wegen beloofd... die gewoon niet zo heel veel effect hebben. Dus dan ja. moet je daar voor, vervolgens weer eens opnieuw naar kijken. Oké, okay. uh, nou, het heet hangenijzer is de verbreding van de A27 bij Amelis Weert. Dat dus bij ja. Utrecht in de buurt. Ja. GroenLinks wil uh, een nieuw onderzoek. Dat besluit. Komt er, komt er woensdag er ook een besluit over dat stuk van de weg? Uh, nou, daar hebben we al over besloten dat we sowieso uh, doorgaan met mm -hmm. de verbreding uh, van de A27. Dat staat in het regeerakkoord, net als de Blankenburgtunnel. Dat valt gewoon ook allemaal buiten die bezuinigingen. Okay. De vraag is alleen, wordt het dan 2x6 of 2x7? Want ja. daar gaat de discussie ja. eigenlijk over. En daar hebben we een, een tijd terug, uh, dus eind voorher al, een onafhankelijk onderzoek naar laten uh, mm -hmm. doen. En dat loopt nu waarbij we niet allemaal nieuw onderzoek doen, maar zeggen... Eigenlijk, ja, ik beweer steeds dat wij voldoende onderzocht hebben, voldoende alternatieven... en dat de enige mogelijkheid 2 x 7 is... Nou, daar zijn vraagtekens bij in de Kamer. Ik heb gezegd, nou, dan huren we een meneer in, meneer Schoof... en die gaat daar gewoon nog een keer naar kijken... en die komt in maart met zijn ja. verlossende antwoord. Ook dat schuiven we dus even vooruit op maart. Ja, maar uh, nou, niet en te lang is de wat discussie mij betreft. hij mag de... toch uiteindelijk gewoon zeggen... jammer voor gewoon links, we gaan door. Nou, kijk, ik schuif het qua besluitvorming is het geschoven, maar niet qua activiteit, want ik heb ook steeds gezegd tegen de Kamer... alle voorbereidende werkzaamheden laten gaan we door. gewoon doorgaan... Ja. omdat uh, je anders gewoon te veel tijd verliest. Ja. Okay. Ik, ik zou zeggen zes rijstroken en een hele brede vluchtstrook. vluchtstrook. Ja, maar ja, de discussie gaat over een bak waar het in moet passen... of een bak die afgebroken oh, ja. moet worden en, en vervolgens ja. uh, buiten de bak. Daar gaat, het gaat eigenlijk vooral over bomen langs de bak. Oké, okay, ja. ja. ja. mevrouw Schilders, ja. we hebben twee pijnpuntjes. Het ene heet, en dat is met name het pijnpuntje van de, uh, de bewoner van Breukel hier aan tafel... <laughs> namelijk meneer Bransen, die er over de A2 rijdt. Um, elke dag uh, weer. Elke dag weer. Hij ja. Ja, is niet de enige. We hebben veel commentaar. Er zijn al er veel. Ja. Ja. Je wacht daar vorig, sinds vorig jaar, eind uh, december, uh, 130 per uur rijden. S'nachts. Nee? Ja, precies. S'nachts. Ja. En bewoners zijn nu in opstand. Ja, ja, het blijft ja, natuurlijk wel. Want het is Volgens mij wordt de minister daar s'nachts. Alle bewoners de heer Brands, uh, ja. ja, dat <laughs> ja. is waar. Ja. Nou, nee, maar het is wel. Een beetje, we hebben daar natuurlijk de breedste en mooiste snelweg van Nederland liggen. Daar mag je maar 100, tenzij je s'nachts bent. Hè, want dan, dan mag je 130, mm -hmm. maar dan weer niet het hele stuk. En, uh, en dan is dat nog eens een keer los van de trajectcontrole die ergens ingaat. Maar dat is ook weer niet het begin van de 130, maar dan moet je nog. On... Het is ook wel best wel ingewikkeld. Ja, en is u het hebt die weg. Vanmorgen nog gereden. Ja, het is, ook, het is ook ingewikkeld. Daar heeft de heer Brandsen uh, gelijk in. Want um, het liefste zou je natuurlijk gewoon op die brede baan. Uh, gewoon overal 130 hebben. Maar ooit is afgesproken dat er 100 gereden zou worden. En dat heeft ook te maken met. Natuur- en milieuregels. Uh, dus als je harder rijdt. meer uitstoot. En dat past uh, daar niet in. Dus we hebben gekeken waar kunnen we wel vast naar de 130. Nou, dat is op sommige stukken in de nacht, omdat er dan minder verkeer rijdt. En, um, en wat je eigenlijk ziet is dat... Um, op zich zijn de borden allemaal heel helder. Want daar is discussie over. Maar het staat heel duidelijk. Trajectcontrole. Daarna staat 100. En vanaf een bepaald moment staat uh, 100 tussen 6 uur s ochtends en 7 uur s'avonds. Dus daarna mag je 130. En dat is het traject Vinkenveen maarsen ja. Maar heel veel mensen die denken... Ha fijn, eindelijk mogen we nu 130 s'avonds. En dat is dan de hele A2 Amsterdam-Utrecht. Uh, en dat, is en dat, en dus dat niet maakt niet... Uh, in, ja. ja. in ieder geval vanaf het begin van de trajectcontrole. Ja. En je begint bij Alp -Kouwens. Maar ja. kunt u dat niet gewoon eenduidig een keer gewoon zeggen... nou, dat is nu is ja, overal dat zei, klaar? Daar misbruik ik jullie show nu. Ah. <laughs> Het is 130 in de nacht van Vinkenveen tot Maarsen. Mm -hmm. En in de loop der jaren willen we natuurlijk ook 130 verder... Uh, ook op die weg uh, krijgen, maar dan... Uh, elke keer als de auto weer schoner wordt en stiller... Uh, krijg je weer meer milieuruimte, zoals dat heet. Mm -hmm. En kun je dus op meer plekken 130 invoeren. Ja. Dus we hebben dat nu meer dan de helft van de uh, rijkssnelwegen gedaan in het land. En in de toekomst uh, moet dat uh, nog veel verder uitgerold. En het gaat heel goed. Want we zien de uitstoot geweldig ja. naar beneden lopen. Hè? Klopt. Het en gaat, en gaat uh, ook. enorm omlaag. Alleen uh, in dit uh, geval heb je een specifiek natuurgebied liggen... tussen Amsterdam en uh, Vinkenveen. Botsrol. Ja, en daar moet je gewoon rekening mee houden. Dus pas op momenten moment dat je het uh, zonder schade kunt doen, ja. kun je het daar naar 130 brengen. En nou is naar de andere kant toe, richting Amsterdam... is nog geen trajectcontrole, wel die, wel die maximale snelheid. Ja. Maar gaat daar nog iets gebeuren? Er staan inmiddels wel een soort van dreigende borden afgeplakt en wel. Ja, was, uh, toen ooit het uh, besluit genomen is om de A2 te verbreden... is ook gezegd uh, dat er 100 kilometer bij zou horen. Nou, ja. Inmiddels is dat voor een deel dus door mij alweer uh, veranderd. En uh, is er ook aangegeven dat er trajectcontrole uh, gerealiseerd uh, zou worden. En uh, dat is er beide kanten op. En het uh, ministerie Minister van Justitie doet dat, hè, want die zijn ja. van de boetes opstelten, en de controles. Ja. En wanneer zij dit in werking stellen, weet ik niet. Maar u gaat hem opstelden daar niet uh, heel binnenkort aan helpen herinneren, toch? Nee hoor, nee. nee. Ook ik ben een automobilist. Dus, uh, heel fijn. Nou, met het Audi a 4 ja, cabrioetje. Voor mij is van belang dat mensen veilig rijden. Ja. En daar heb je natuurlijk uh, uiteindelijk ook trajectcontroles maar, voor. Uh, maar uh, er wordt ook nu op andere manier gecontroleerd. Dus uh, we zullen ja. zien wanneer je die trajectcontrole ingaat. Ja. Nou hebben wij op onze Tros Auto Show Facebookpagina en Twitter-accounts uh, uh, uh, allemaal geroepen dat u zou komen. Ja. En dat um, uh, men als ze, als ze prangende vragen hebben dat ze die mochten stellen. Ja. Ik ben uh, zelf ook vanmorgen nog dat tracé gaan rijden, Juist ja, ja, ja, ja, ja, ja. om even te kijken van. Dit ging niet zozeer over de A2, uh, maar er is dus ja. bijvoorbeeld een, een, een Paul Volger die heeft op Facebook gezet: Dank de minister namens Automin in Nederland, want meer asfalt hebben minder files. Dus ja. Automin in Nederland via Paul Volger is bedankt. Dankjewel. Maar vooral de andere, bijna iedereen heeft het over duidelijkheid. Ja. Want hè, het is stukjes 100, stukjes ja. 120, 130. Dan s'nachts weer niet op de ene snelweg, maar juist weer wel op de andere snelweg. Ja. Uh, uh, je mag je 100, als er een spitstrook dicht is of juist open is. Ik, ik eerlijk gezegd, ik, ik heb een soort van ervaring Tens, op de weg. Echt. Als er geen uh, bordtraject onder staat, mag je dus in principe overal 100. Ja, nee, maar het, is, het, is is wel, het loopt wel een beetje door elkaar heen, mevrouw de minister. En nou ja, ik snap de onduidelijkheid. En dat komt omdat je overgaat van de ene naar het andere systeem. En vroeger had je natuurlijk ook al meerdere snelheden, 100 en 120. Maar dan komt er komt nog 130 bij. 130 is tegenwoordig de norm. Ja. Behalve waar je een bord 120 of een bord 100 ziet staan. Ja. En um, uh, uiteindelijk willen we natuurlijk op zoveel mogelijk plekken... die 130 ook uitrollen, boven die 50% die we nu al hebben. Alleen dat neemt nog een paar jaar in beslag. En dat ja. betekent dus dat je sommige gedeeltes nog inderdaad minder hard kunt rijden. Ja, de keuze is het een of het ander. Of je wacht tot het overal kan, maar dan duurt het nog heel lang... voordat je überhaupt mm -hmm. 130 of kan gefaseerd. rijden, of je doet het gefaseerd. We zitten uh, in de overgang eigenlijk. Uh, uh, ja, ja, we Althans, zitten in de overgang. in de regelgeving. Maar de nou meeste waar, ja. mensen rijden elke dag hetzelfde tracé. En uh, dat betekent dus dat het voor hen uiteindelijk natuurlijk vrij snel duidelijk moet zijn. Ja. ja. ja. Zullen we even naar mijn pijnpuntje? Het, het, ik kom Heb er, jij er ook een. Wacht, ja, zeker. De, de, de, de, de, de, de uh, MRB, Motorrijtuigbelasting. Ja. Voor klassieke auto's. Er is ja. een, hele, een hele discussie gaande nu. Ja. tussen uw departement, het departement van financiën. Met, uh, zeker met. Uh, meneer Wekers, uw partijgenoot, uh, en de hele branche die erachter plakt. AWB, KNAK, VEHAK, de Federatie Historische en enzovoort, enzovoort. En er staat vandaag een aardig artikeltje in de krant... dat het uh, uh, uh, PBL, een soort ja, uh, studie van het planbureau over de leefomgeving... die hebben gezegd, die auto's stoten zoveel uit. En nu komt VEHAK met een heel ander verhaal. Die zegt, joh, die, die, die cijfers kloppen totaal niet. De geclaimde uitstoot van schadelijke stoffen, zeggen ze ligt uh, uh, 50% hoger in dat rapport dan werkelijk het geval is. En dan heb je het nu over de schone auto's of over. Het gaat over alle klassieke auto's. Als je die 225.000 oh, ja. auto's in Nederland meewegen. Ja. Hè, waar nu uh, iedereen zijn een, een MRB voor moet gaan met moet gaan betalen. Die zijn veel schoner dan. Uh, dan wat er geclaimd wordt door dat, door dat bureau. Oh, ze zijn schoner, zeg je. Ja, ze zijn, hey, Ik ken deze ze, kant natuurlijk nog niet. Nou, kijk, ze stoten uh, veel minder uit. Uh, enerzijds, ze stoten veel minder uit. En ze worden veel minder gebruikt. Uh, wat voor mij van belang is, is dat uh, de keuze die wij nu maken, gaat eigenlijk niet meer over wel of geen. Uh, of niet de hoogte van de uitstoot. Maar wat we gezegd hebben als kabinet. Nou, eerst stond in het regeerakkoord, alle auto's moeten motorrijtuigenbelasting betalen. En nu is gezegd in overleg met de Kamer: nee, we halen de specifieke oldtimers eruit. En het zijn al die auto's, die kennen ze allemaal... die uh, de ja, hele oude, die, die in de in de schuur staan... en dan op zondag opgepoetst oh, ja, ja. Uh, naar buiten gereden ja, worden... Ja. Um, die auto's daarvan zeggen we die willen we er nog steeds buiten laten vallen wat we niet willen zijn alle jaren tachtig en negentig mercedes dus, uh, ja. die de hele tijd in de stad rijden want in de stad is gewoon de luchtkwaliteit uh, het ergste op ja. dit moment en dat wordt gewoon door die diesels veroorzaakt dus daar uh, die zullen gewoon motorrijtuigenbelasting moeten gaan betalen ja. daar zijn ze gewoon wat minder aantrekkelijk maar die echte hobbyauto's, Precies, ik maar zo het, te zeggen. Het, die het, willen we er gewoon buiten laten vallen. Dat is duidelijk. Maar en nu komt... ongeacht de uitstoot, want ja. uh, sommige zijn vreselijk en sommige minder. Absoluut, maar die rijden gewoon zo weinig, dat Daarom. drukt eigenlijk niet ja. op het milieu. Nou is, het, nou is er wel één groot punt, en dat is, hoe ga je dat nou berekenen? Hoe ga je nou die groep aanpakken? Er gaan nu stemmen op, hoorden uh, uh, wij van Wekers laatst, om uh, auto's eruit te pikken... Uh, die, uh, of alle klassieke auto's, een soort dagenkaart te laten rijden... Ja op je smartphone en dan mag je intoetsen wanneer in je rijdt en wanneer niet. Volgens mij kun je het redelijk makkelijk doen. Als je kijkt naar de Rijksdienst voor het Wegverkeer... ...die geeft natuurlijk ook, uh, als je bijvoorbeeld een auto een tijd lang niet ja, gebruikt... ...dan kun je hem even laten uitschrijven. En dan als je dan wel weer wat wil voor één dag... ...dan kan je weer even contact opnemen. En zo lijkt me dat ook met die oldtimers... ...dat je bij wijze van spreken zoveel keer per jaar uh, gewoon zonder... Ja, uh, maar dan word je gecontroleerd. Nu staat het ding bij mij voor de deur langs de weg. Ja, niet... Je oldtimer. Ja, die ja. staat gewoon ja. in de, voor de duur. Dan moet ja. ik dus wegenbelasting kan ik niet schorsen. Ja. Dus ik moet nu uh, door deze maatregel... moet ik ergens een, een stalling gaan huren. Dat vind ik niet leuk, want ik wil dus inderdaad... af en toe de ding kunnen ja. pakken. Dat ja. kan ik nu wel. Ja. Waarom niet een systeem zoals het in Europa geldt... alle auto's van 30 jaar en ouder... die zijn vrijgesteld... Er is zelfs voorgesteld vanuit al die beroepsgroepen... om te zeggen, nee, we gaan ook de diesels van 35 jaar en ouder... Ja. die gaan we, die gaan we uh, uh, onbelast laten. Dan hou je er 2800 over. En dat zijn allemaal diesels die, die rijden niet veel. Ja. Die andere, die nee, vieze dat... geïmporteerde diesels, die pak je... Je hoeft geen apps, geen moeilijke dingen. En die kan ook niet buiten parkeren. Ja, maar dat zou, ja, volgens mij weten we niet zo wat je bedoelt. Ja, Rustig maar. volgens mij dat zou een heel goed kunnen uh, systeem ook kunnen zijn. Want dat was ook ja. het oude systeem. He. Ja. Dat was de grens van ja, 30 jaar. Alleen wat je nu zag, en daarom is het op een moment allemaal veranderd, is dat er steeds maar auto's onder begonnen te vallen. Omdat ja, ja, uh, uh, die, die, die, ja. die Mercedes en die, die, die, die in Duitsland geweigerd worden en dan vervolgens bij ons uh, naar binnen gereden, ja. omdat ze uh, bij ons het allemaal nog wel mocht. Dus daarom is op een moment een ander spelregel gemaakt, namelijk Tuurlijk. iedereen moet. En die milieudoelstellingen dus, moeten we ook ja, allemaal halen, dat vinden die marktorganisaties ook. Ik, ik sta open voor meerdere oplossingen. Het zijn uiteindelijk uh, mm -hmm. staatssecretaris uh, Wekers die, omdat hij de belasting heft, uh, een systeem moet vinden wat ja. nog een beetje te doen is, zowel voor de belasting als voor de mensen maar, maar is het nou die de Want dat moet 153 miljoen uitkomen. Nee, nee, nee. nee, nee. Dit komt niet Als het, voor het... veel minder oplevert, nee. dan is het niet erg. Dit komt niet voort uit. uit bezuiniging, dit komt echt uit voort. Je, wat je ziet is dat we hadden het net over, hè, dat ja. er steeds worden. Ja. En uh, als je ook kijkt buiten de steden... dan gaat het ook uh, echt heel erg goed uh, met de luchtkwaliteit. Maar kom je in de grote steden waar auto's natuurlijk heel veel stilstaan. Ja. En stilstaan is gewoon... Uh, files uh, leidt tot uh, heel veel meer uitstoot. Ja. Uh, uh, en ook ja, veel en dan moet je die, visie, opautos, die, die, die visie moet je gewoon weg hebben. Want tuur. als je die uitstoot niet omlaag ja. krijgt, dan, en we hebben, krijgen dat niet voor een bepaald jaar, 2015, ja. eh, voldoende omlaag, dan krijg je gewoon een probleem. Dan mag je op heel veel plekken niet meer bouwen, dat nee. wil je ook niet. En, maar het punt dan nog eventjes terug naar, hè, die wi komt dus nu met het verhaal, die zegt... 50% minder uitstoot dan berekend. Gaat u die nog meenemen in, ja. de, in de discussie? Ja, dat zal dan van ons uit gebeuren door staatssecretarissen. Beide staatssecretaris... van zowel van Financiën als bij ja. ons. Okay. Maar logischerwijs, als er onduidelijkheid is over cijfers. Er was ook vorige week een, een, een stuk over dat die schone auto's eigenlijk veel minder schoon waren dan men ja, dacht. Nou, nou, ja. Ook daar wordt opnieuw naar gekeken. Dus ja. ja, als dit eruit komt, zal hiervoor hetzelfde gelden. Je moet ja. wel even precies precies weten waar je het mee van doen hebt. Maar uiteindelijk gaat het dus niet zozeer om uh, hoeveel stoot je nou eigenlijk uit. Maar het gaat om hoeveel zie je nou een slim systeem. En jouw bijdrage precies. is daarvoor handig. Een slim systeem wat voor zowel de gebruiker als de belastingdienst ja. makkelijk is... om een bepaalde groep auto's uit te sluiten ja. van de ja. Ja, het ja. Het is, het is over. U hebt het al even over de schone auto's. Um, het is binnen de autojournalistieke kring, om het zo maar te zeggen, al heel lang bekend dat de testcyclus waarop de CO2-uitstoot wordt gebaseerd. die stamt, geloof ik, uit 1971. En ja. is aan alle kanten achterhaald door nieuwe motortechnieken en dergelijke. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het hele systeem van de heffingen. Uh, op een, op een fundament staat wat van geen kanten meer klopt. Dus ik, ik, ik geef het u te doen om daar een nou ja, heel nieuw systeem voor te gaan bedenken. Nou ja, kijk, uh, voor CO2 geldt eigenlijk wel anders. Waar we auto's nu altijd op bekijken is uh, stikstof en fijnstof. Mm -hmm. Daar ja. zie je een enorme afname. Uh, CO2 zie je niet direct terug in je luchtkwaliteit mm -hmm. per gebied. Maar, ja, maar dat je dus niet. Maar dat gaat vervolgens wel heel hoog je atmosfeer ja. in. Dus um, daar is bij auto's altijd nog wel een knelpunt. Dus uh, nou, als u zegt van uh, het is een heel oud meetsysteem... dan zou dat misschien alleen maar gunstig zijn om opnieuw uh, te bekijken. denk het wel, ja. Maar de directe overlast, dus fijnstof, stikstof... En dat kunnen we heel goed oplossen. Hm. Alleen die hogere luchtlagen, en dat is dan weer een wereldwijd probleem... dat is tot nu toe complex bij auto's. Oké, beginnen zo even gaan rijden? Ja, want nou, dat nou moet ja. ook een beetje zien ja. de atmosfeer in, dat mag af, absoluut. En dat doen we dan met een Veloster-turbo van het merk Hyundai. Hyundai. Hyundai. Ja, humor hebben ze wel, hè, die Koreanen. Hyundai Nederland heeft ons geplaagd met een, uh, ja, met een redelijk aangeklede versie. Uh, een matzwart uh, uh, gunmetal kleurig. Ziet er behoorlijk spiffy uit als u het mij vraagt. Mag ook wel, want hij kost 33.000 euro. En dat is toch wel weer eventjes een, uh, een 4.000, 5.000 euro meer... dan de standaardversie die ik ooit eerder reed... En dat was op zich ook wel best een leuk autotje, Net als deze. Maar dan met een non-turbo motor. En die was, op zijn zachtst gezegd, niet al te rap. Nou, deze wel. Althans, hij is op papier een stuk rapper. Uh, wat heeft de turbo? 1,6 liter turbomotortje. Uh, doet dan eventjes 186 pk. Accelereert in 8,4 seconden naar 100. En hij haalt, met een beetje aandringen, de 213 kilometer Per uur. Nette cijfers, overigens ook niet meer dan dat. Want heel spannend wordt het er allemaal niet mee hoor. Het is een, ja, een sportcoupé. Een beetje in de klasse van de Volkswagen Scirocco. Uh, zou een concurrent zijn als die auto nog gebouwd werd. Een volstrekt ongewild segment op dit moment. Maar in ieder geval voor de paar mensen die een, een, een, een middenklasse. Sportcoupeetje zoeken, is die Verloster Turbo eigenlijk best aardig. Um, ik zal u vertellen waarom. Omdat die er heel herkenbaar uitziet. Volgens sommigen is die spuuglelijk, volgens anderen is die leuk. En hij heeft aan de rechterkant, en let u even op, nu twee portieren. Dat hebben meer auto's. Alhoewel een coupé, dan is het weer ineens een stuk zaalzamer. Maar aan de linkerkant, aan de bestuurderskant, heeft hij maar één portier. Al met al best een leuke auto. In ieder geval heel origineel. Uh, ik, ik neem u helemaal niet kwalijk als u nog nooit een verloster hebt zien rijden. En met de komst van deze turbo wordt die kans niet heel veel groter. Het is een beetje de Rivella onder de auto's. Hè. Een beetje vreemd, maar best aardig. En het is een mooie, of althans een leuke nazaat... van die allereerste, en natuurlijk nog dames en heren... Scoopé uit 1992... Ook van Hyundai. De verloster en de verloster Turbo die geven aan... dat ja, er in een pak en beet 20 jaar heel veel kan veranderen. Ten goede wel te verstaan. En jij zit Zo. ook Veloster. Ja, maar, jij, maar moet je anders? Veloster? Veloster. Ja, ja. ja. Veloster, ve ve fietsster. Veloster was, was Lance Armstrong tot begin nee, deze week. Ja, maar het, ja, nee, ja. dan houden we het op Veloster. Nee, lijkt me een hele goeie. Ja. Maar ja... 8,4, de hele grote turbo erop, 8,4 seconden onder 100. Nou, succes. Nou ja, het is inderdaad, het heeft, hij heeft nog steeds niet hele indrukwekkende prestaties. Soms, nee. Maar dat zou allemaal te maken kunnen hebben met die vermaledeide regelgeving die wij in Nederland <laughs> hebben. Als het gaat om CO2-uitstoot en dergelijke. Dat is het. Dus eigenlijk is het schuld van minister schuld. Ja. Heb je nog een intelligente vraag? <laughs> ik, heb, ik zit vol met intelligente nou, vragen. Begin. Maar ik heb ook nog een paar dingen die ik toch eventjes nog moet meegeven... Ja, aan auto in het Nederland. Dat mag. En dat ga ik doen. En dan kun jij over die intelligente vragen nadenken. Dat is fijn. Je... <coughs> Vroeger hadden we dit soort discussies ook altijd... als het ging over vragen voor luisteraars. Kan ik kan het me herinneren. <laughs> maar goed, nee... Um... Even een pijnlijk puntje nog is dat er uh, in Frankrijk natuurlijk geen wiel meer wordt verkocht. En daar heeft uh, PSA, Peugeot Citroën nu aangekondigd dat ze 7500 man gaan ontslaan. En tenslotte en dat wil ik toch even meegeven... de nieuwe auto van de minister misschien wel, de nieuwe Mercedes E-klasse. Hij staat binnenkort in de showroom en dan begint de prijs bij 45.900 euro. Dus 46 mil. En volgens mij is dat een belastingtechnisch goed... Uh, weg te zetten, uh, automobiel, ik, ik, met 20% bijtelling. En ik, heb me, ik kan me herinneren dat Mercedes destijds... op de laatste werkdag van Jan-Peter Balkenende... ineens met een Mercedes-SLS AMG kwam er op zo'n mooie ja. op. Ja, toen dacht nou, ik, nou nu, nu gaat het hele kabinet... gewoon in één keer de draai maken naar de weg. Is het jou Audi. overigens opgevallen... Uh, Bastiaan, dat ja. er ook een, ooit een gepantserde Mercedes reed... Ja. waar de heer Rutte geen meter in gereden heeft sinds die... Die was, uh, die was aan van boken en, uh, ja. en, uh, Boke en... Ja, die was van Boken. en... En Rutte had uh, zijn eigen saap. En ja. die loopt het liefste. <laughs> en ik weet eigenlijk niet waar die in rijdt. Uh. Nee. nee. Hij rijdt in een BMW, weet je nu? Een nee. vijfserie of zo. Ja. Maar hij weigert dus blijkbaar om in een Mercedes te gaan rijden. Veel is, het, is het, het, het wel feit. zo dat een dat A8 is een lekkere, lekkere auto? Een beetje, is een verlengde 811 A8 of niet? Uh, hij, is, uh, ja, hij is... Volgens mij is een verlenging. Ja. Ik hoop wel dat u de allergrootste auto heeft van het hele kabinet. Dat is wel, of <laughs> is er nog een winnaar? Nee, want volgens mij is uh, de auto die Maxime Verhagen had... Uh, die ja. is ook nog aangepast echt, uh, aan zijn, uh, oh, zijn lengte en uh, hoogte. Dus uh, volgens mij rijdt Henk Kamp nu in de, in de allergrootste. Groog. Ja? <laughs> ja. <laughs> en wat is dat? Was het, een, een, een Audi, gezien. volgens Audi uh, ook. mij. Uh, ja, maar het zijn niet Alla. allemaal Audi's uh, nee. die er rondrijden, nee. Nee, en dan even om een reclame voor, voor de anderen te maken. Ja, ja precies. We willen u hartelijk dank voor dit gesprek van schuld. Want we stellen voor dat u elk jaar even onze gast wordt. Of misschien wel vaker per jaar. Als er dat weer wat puntjes prima, zijn. Die als er wat is. Als we u, gaan u weer doen. Heel graag. graag heeft over de A2. Ja. En als wij goede tips hebben voor u om die ja. in te brengen in de discussie. Dus bij deze laten we gewoon de, de uitwisseling van, uh, van gedachten op gang houden. Hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. En uh, uh, wij gaan uh, afsluiten. Uh, Volgende week zijn we weer tenzelfde als een Elfstedentocht is. Is dat zo? Ja, maar dan gaan we het dan ga je schaatsen? met een auto. Toch? Dat gaan we gewoon doen. We gaan straks naar de collega's van Opium. Die gaan niet zo verder, maar eerst het NOS Journaal met Martijn van Beck. Tot volgende week. Radio 1. Het NOS Journaal. De NS stelt de Italiaanse fabrikant van de vira aansprakelijk voor de problemen met de trein. De vira tussen Amsterdam en Brussel gaat pas weer rijden... als alle problemen zijn opgelost, laat de NS weten. De afgelopen dagen is volgens de spoorwegen duidelijk geworden... dat de Vira-treinen niet bestand zijn tegen winterse omstandigheden. De nog niet geleverde Vira-treinen worden voorlopig niet afgenomen, zegt de NS. VVD'er Hans van Balen was vanochtend in de Bulgaarse hoofdstad Sofia... getuige van een mislukte moordaanslag op een oppositieleider. De Europarlementariër zat in de zaal... waar de voorzitter van de grootste liberale partij van Bulgarije een speech hield. Een onbekende man richtte een vuurwapen op het hoofd van de Bulgaarse politicus. Het pistool weigerde dienst, zegt Van Balen... Beelden van de mislukte aanslag zijn te zien op onze site nos.nl. En speciale eenheden van het Algerijnse leger hebben op het gascomplex van BP 15 verkoolde lichamen gevonden. Dat melden Algerijnse bronnen die nauw betrokken zijn bij de gijzelingscrisis. Van wie de stoffelijke overschotten zijn is nog niet bekend. Het zou kunnen gaan om een deel van de buitenlandse werknemers die nog worden vermist. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, welkom bij Opium vanuit de Amstel, -foyer van Carré in Amsterdam... waar het ijs op het dak aan het kraaien is, zag ik net vanmiddag in Opium... veel mensen die niks van een hokjesgeest moeten weten. Een cabaretier die minister-president wil worden, een tekenaar die een film maakte... een gitarist die noodgedwongen weliswaar verder gaat in de percussie... en een voetballer die voor het theater heeft gekozen. En dan ook nog een gesprek over een veevoerhandelaar die kunst ging verzamelen. Verder Flamenco in de 80 seconden, modeontwerper Hans Ubbink in de virtuele vitrine... en we bellen met saxofonist Juri Honing, die van het -comité niet in Eilat mag spelen. En er is live muziek, inclusief een nieuwe single. En dat is bijzonder, De Drieës. Het is een wonder, zo bijzonder, die dingen tussen jou en mij. We hebben dit en dat, en alle worden wel gehaald. Zo bijzonder, het grote wonder, die liefde die voor altijd blijft. In de storm, de zon, en alles wat je tegenkomt. Straks spelen ze hun nieuwe single, uiteraard. Helemaal. En we geven kaartjes weg voor de voorstelling van Connie Jansen Danst hier in Carré eh, morgenmiddag. Wilt u reageren opium.avro.nl of twitter naar opiumafro of eh, hetje Hans Opium? Opium's culturele nieuwsoverzicht. Mag het Wereldmuseum in Rotterdam zijn Afrika-collectie verkopen? Dat is al een tijdje de vraag, maar de gemeenteraad besloot deze week de beslissing nog maar even uit te stellen. Musea mogen namelijk niet zomaar alles verkopen wat ze willen, want dat kan tot het volgende leiden, zegt D66-raadslid Jos Verveen. Heel plat gezegd kan het gewoon zijn dat je op een gegeven moment gewoon gedeeltes van je collecties verkoopt om je gaswater en je elektra te, te kunnen betalen. En daarom mag met de opbrengst van verkochte kunst alleen andere kunst worden aangekocht. Kunst voor kunst heet dat. Maar daar wil de plaatselijke wethouder van cultuur Antoinette Laan vanaf. Want... Je ziet dat er steeds meer bezit komt. En we moeten als gemeente nou eenmaal goed kijken naar wat wij doen uh, met onze musea. En we willen ze graag in stand houden. Maar we kunnen niet een steeds groter wordend uh, bezit aan. Dus daar moet je kritisch naar kijken. Dus naast aankopen moet je ook kunnen verkopen. Dan gaan we verder over uh, acteur Rutger Houwer. Die werd in uh, 19. Uh, oh nee, ik, ben, ik vergeet iets. Dat ben ik kwalijk. ja, mijn fout. Acteur Rutger Houwer werd in uh, 1969 bekend door Flores. En uh, daar hoort u hier een herkenningsmelodie van. En hij kan kennelijk geen afstand doen van dat karakter. Als er wat tegenover staat, tenminste. Voor een Friese beddenfabrikant maakt hij nu reclame als Florus van Rosemond. Volgens fabrikant Dirk van der Meulen kwamen ideeën en script van Houwer zelf. Nou, hij zei: Dirk, ik, ik weet het, ik weet hoe het moet. Hij zei, ik zou nog één keer als Floris terug willen komen. Uh, uh, want Floris is toch iets wat ik nog steeds heel erg dicht bij mij draag. En in de spot spreekt Howard Fries. Het was wel even een paar keer oefenen voordat hij de juiste uitspraak te pakken had. Ik zit al 500 jaar op het inderdaad. dat so was sleepable. een ja, stokhouder Floris die zegt ik zit al 500 jaar op een paard. Ik zou nou, nou wel eens willen slapen. Wat er aan de Hollywood acteur betaald is, dat wilde de beddenfabrikant niet kwijt. Maar hij benadrukte wel dat Howard sinds kort waarschijnlijk heel goed slaapt prijzenfestival deze week. Het beste kookboek van het jaar werd het Nederlands bakboek. Dit oer-Nederlandse werk is geschreven door een Brits-Giaanse van Indiaanse afkomst, eh, vrouw Gayatri Pachak Chandra. Omroepman, omroepman van het jaar werd eh, Matthijs van Nieuwkerk en Vrij nederland cartoonist Pieter Geenen won de Inkspotprijs 2012 voor de beste politieke spotprint van dat jaar. En dat is tegenwoordig een gevaarlijk beroep. Kwartoonist, uh, voor je het weet, heb je een aanslag aan je broek, een moordaanslag wel te verstaan. Aan NOS-collega Jeroen Wilaert vertelde winnaar geen wat je tegenwoordig nodig hebt. Een uh, dikke mentale deur, want, anders komt, waar, waar een moslim niet met een bijl erin kan. Of uh, een hekwerk voor je raam waar je daar geen uh, molotov cocktail erin kan gooien. Of persoonlijke bewaking, of dat soort dingen. Weet je? Dus... Het is moeilijk voor heel veel mensen om vrijheid te tekenen. Je kunt natuurlijk het meeste wel tekenen, maar bepaalde onderwerpen zijn het de strengste verboden of levensgevaarlijk. Punkrocker Joe Strummer is al tien jaar dood, maar hij heeft nu een plein in Granada, in Spanje. De voorman van de Britse band The Clash kreeg deze eer na een actie via Facebook. Ruim 2000 inwoners van de stad die tekenden een online petitie om het voor elkaar te krijgen. Strummer, die in 2002 overleed, was een frequent bezoeker van de Zuid-Spaanse plaats. In het Clash-nummer Spanish Bombs wordt Granada met name genoemd. Nou, Lekker luisteren in het zonnetje op Plaza Joe Strummer. Fanny. En tot zover het Opium nieuwsoverzicht. Dit is Opium. De supersonische boom. Ik hoor u denken, waar heb je het over? Nou, misschien kan dit het wat verduidelijken. Hier in Holland sterft de laatste vlinder. Op de allerlaatste bloem. En alle muziek die overblijft. Is de supersonische boom. Een fragment uit de niet meer van Annemie Schmid en Harry Banning. Onder de titel De supersonische boom is er nu een album uitgebracht met nieuwe frisse poppy-versies van klassiekers van dat legendarische duo. Door mensen als Spinvis, Alex Roeka, Tim Knol en Marieke Jager. En donderdag was de presentatie in de kleine comedie in Amsterdam. Ja, en Opium was erbij. Terwijl hier het publiek binnenstroomt in de kleine comedie, verplaatsen wij de microfoon naar backstage naar de presentator vanavond. Mijn naam is Dave van Raven. Ik ben de zanger van de Kik. En, uh, ik ben er wel een beetje zenuwachtig voor, moet ik zeggen. Want het is echt een avondje wat natuurlijk niet over mezelf gaat, maar over, uh, over andere mensen. Er zitten ook al, uh, in de zaal allerlei familieleden. Jij eigen familieleden, of? Uh... Nee, de familieleden van Harry en Annie natuurlijk. <laughs> wat worden de eerste woorden straks? De eerste woorden, uh, dat wordt. Uh... Zo van, ik weet nog goed dat ik voor het eerst naar school ik het, ging. Ik voor het eerst, eerst ik naar ik school. Gewoon werden we ook voorgelezen ja, uit, je beertje, uit de boekjes. Uit, uit Beertje Pepluuntje en uit Whiplala. En, uh, en ik had nog geen idee dat ik hier op 17 januari 2013... hier ja, in de Kleine Comedie uh, gewoon zou staan. Uh, in Amsterdam ook nog eens een keer. Natuurlijk leuk gedacht. Maar het is zover. Jongens, vanavond een avond. Een avond vol met, uh, ja, met plezier en met allemaal hele mooie liedjes... die uh, allemaal zijn geschreven door Harry Bannek en door Annie M.G. Smit. Vijf minuten. Marieke Jager. Ik ga een Kleine, Zwakke Vrouw zingen. Ik dacht dat uh, dat is zoals voor mij. Uh, <laughs> Annie of Harry. Wauw, nou, ik ben, ik zeg Annie, omdat ik gewoon daar heel erg veel van leer ook. En, en uh, ja, nee, goh, moet ik kiezen. voor het theater? Ja, ik zeg nu Annie. Jongens, de eerste, ja, die hier uh, gewoon voor jullie gaat optreden, is Marieke Jager. Geef dan een grote applaus. APPLAUS Zie je Tim Knol met de camera. Ga je ja. ook nog zingen vanavond? Nee, niet? eigenlijk niet. Ja, gaat wel zingen, ja. Ja. Annie of Harry? Uh, dan ga ik toch, denk ik, toch voor Harry. Ik, hou, ik vind het mooi hoe hij liedjes schrijft en hoe hij uh, akkoorden gebruikt. En best, best wel ingewikkelde akkoorden onder simp, ja, simpel klinkende melodieën. vind ja. ik wel interessant. Even een stemtest. En toen, <clears throat> en toen bleek alles maar een visie van een of andere gek te zijn. En toen bleek ook dat laatste stukje groen alweer een grijze vlek te zijn Ik ben Erik de Jong, maar ook wel Spinvis geheten. Harry of Annie? Harry. Annie is ook fantastisch, maar Harry is beter. Nou ja, kijk, euh, mijn liefde voor de muziek is misschien nog wel groter dan de muziek. Liefde mm -hmm. voor de taal, dus ja, nou, Harry. Is ja. het gedateerd eigenlijk, het of helemaal niet? Dat moet je zelf weten. Nee, ik vind... Nu, muziek is, is nooit gedateerd en wat Harry schreef is zeker niet gedateerd. De tekst spreekt natuurlijk een soort engagement uit... wat wij niet meer kennen, weet je wel. Natuurlijk over milieuvervuiling, alhoewel dat nooit stopt. Of, of over uh, uh, emancipatie van, van homo's, wat ook nooit stopt. En nu hoorde ik net weer... Uh, dat, dat zingt Gerard uh, van Maasakkers, uh, dat um, Romeo en Julio... Ja, uit een musical is dat, geloof ik, ja. En mag ik ook bestaan? Of, uh, dat is eigenlijk wel een zeer fantastisch mooi liedje. Ja. Sorry dat ik besta. van doet zijn stemoefeningen. stemoefening. <laughs> zat halverwege mijn liedje: Romeo en Julio. Ja, ja, sorry dat ik besta heet het eigenlijk. Waarom heb je dat gekozen? Ik had niks te kiezen. Ze dachten, we moeten er ook een homo bij. Nee, ze vroeg, ze vroeg aan mij of ik dit liedje wilde zingen. Ik zei, ja, natuurlijk. Harry of Annie? Annie. Harry is, um, is, is, uh, is zeer interessant. Maar Annie, ja, het zijn toch die teksten die... Uh, weliswaar soms zijn het echt tongenbrekers, hoor. Um, um, nooit in de zon, nooit in het licht, nooit op een feestje met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij happy Flip van Duin, zoon van Annie M. Gismied. Uh, wat vond u van deze avond? Ja, geweldig. Overweldigend leuk. Mm -hmm. Overweldigend en die moeder, leuk. wat zouden jullie ervan gevonden hebben? Uh, zullen we even luisteren naar het briefje wat ik kreeg van haar? Uh, moet je horen, het uh, werd er een duif gebracht vanochtend. Uh, lieve Flip, we luisteren hier met z'n allen naar de supersonische boom. Het is enig... Goed gedaan. Alleen God, de vader vindt het af en toe te hard... en vlucht dan naar zijn studeerkamer. Ik ben erg blij met deze nieuwe jas. Oh, je vader zit weer hegel te lezen en ik ben bezig met een nieuw liedje. Dag Flippie, schatje, heb het fijn, man. Flip van Duin, zon, zoon van Annie M. Het project heeft dus de zegen van Annie zelf. Dat de, de cd De Supersonische Boom is uitgebracht door Excelsior... Als u wilt weten hoe uw verre toekomst eruit ziet, blijf dan luisteren. Want aan tafel straks de man die in 2025 premier van Nederland wil zijn, Johan Frets. Hij loopt warm in de Nederlandse theaters samen met zijn spindokter Marcel Hartenveld. Als de geboeders Frets spelen zij de voorstellingen Revolte. Zo dadelijk een gesprek, maar eerst muziek. Ik zou niet weten waarom. Ik zou niet weten waarom ik op groen licht zou moeten wachten Als ik diep in de nacht op een leeg kruispunt sta Noem het reek als citrant, maar ik word al gek bij de gedachten. En is er ergens een agent die mij mijn kop inslaat. Ik zou niet weten waarom Ik zou niet weten waarom ik zou niet weten waarom ik op de pres moet voor de wereld Als de buurman niet meedoet dan komt er toch niks van Er is toch niks aan de hand, ik heb meer last van al die kerels Die me roepen dat het misgaat en de wereld brandt Maar ik zou niet weten waarom Ik zou niet weten waarom Oh, is het echt dat ik nergens van schrik is iedereen zoveel slimmer dan ik En als ik het antwoord niet weet is dat dom Ik zou niet weten waarom Laat mij toch lekker buiten het besturen van het land Maak je plannen, neem besluiten Gooi je hakken in het zand Maar God laat mij dan lekker buiten Al gaat heel het oerwoud om Al vallen alle banken al valt er weer een bom, laat mij toch lekker buiten Die strijd tegen het kwaad, bevrijdt ons van de haat Met je wapens en gepraat, het is vast nog niet te laat Oh, en ik zie wel hoe het gaat Oh, is het echt dat ik nergens van schrik? Is iedereen zoveel slimmer dan ik? En als ik het antwoord niet weet, is dat dom?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 Uh, uh, ja, hoi. Uh, jij wil minister-president worden. Dat hou je tijdens die hele voorstelling ook bij hoog en bij laag vol. Um, Klopt. Uh, we zijn heel benieuwd naar je plannen. Um, ik wil je even wat actuele zaken voorleggen en dan graag even een korte, korte ah, visie. Moet, uh, dat dat dat met de, nou, moet ik dan toch even met mijn spindokter overleggen? Ja, die is goed ziet naast je. je is goed naast gekeurd, naast, Mars? Ja, ik, ik tik hem aan als <laughs> het fout gaat. Goed, ja, ja, ja, onder tafel okay. nog graag. Uh, het werkloosheidscijfer ligt momenteel op 7,2 procent van de beroepsbevolking. Wat, wat ga je daaraan doen? Nou, ik denk dat het uh, sowieso heel belangrijk is uh, dat we allemaal, uh, uh, ja, wat zeg je? Moet omlaag. Ja, ja moet de werkloosheid moet, uh, moet omlaag. Okay, goed. Uh, moet SNS Reaal worden genationaliseerd? Uh, absoluut, ja. ja. Nationaliseren, altijd goed. Dat doe je zonder die spin ja, te Ja, ja, hier heb ik al lang over nagedacht. We hebben vanmiddag een sessie over banken gehad. De ja. monarchie? De monarchie is wat mij betreft prima. Ik ja. vind maximaal als koningin, dat, dat zie ik helemaal zitten. En wat doen we met de Vira? De Vira Die gaat eruit. Die gaat eruit. Vandaag, vandaag nog. Nu. Per nu. Ja, het is al gebeurd. Heb ik ja, ik hoor dat het Duitse model, model beter is voor, de, voor snelle treinen. Hoewel Duitse treinen mij eigenlijk niet zo'n goed idee ja, lijken. Nee, maar goed, ja, we kunnen het ja. toch proberen. Hoe is deze zoveel tot stand gekomen? Is er ooit uh, het idee geweest om het andersom te doen? Dat Marcel de kandidaat zei, zou zijn en jij de spindokter? Ik weet niet of het land ermee geholpen is. Nee, nee. Nee, het was eigenlijk al vrij natuurlijk zo. Want wij... Uh, nou ja, het komt natuurlijk allemaal neer op de voorstelling die we hebben gemaakt. En daar moesten we een idee van maken. van... Uh, wij zochten eigenlijk heel erg naar een format waarin we iets over de wereld konden vertellen. Want we hadden hiervoor een programma dat ging over over ons en over onze vriendinnetjes en samenwonen en het leven. En toen dachten we, ja, maar we vinden eigenlijk ook wel wat. En toen, uh, Johan was met een boek bezig. En, dat, en dat, nou ja, dat ging eigenlijk bijna als vanzelf naar het idee... om, uh, om in 2025 minister-president te worden. En toen dachten we, dat is eigenlijk een meestelijke ingang voor een voorstelling ook... Mm -hmm. En omdat ik verder totaal uh, politiek niet heel veel ambieer... maar dacht, volgens mij kan ik op de achtergrond wel heel veel sturing geven. Ja. Jij hebt en... weinig ambitie qua politiek, maar, maar, maar Johan, jij hebt heel ja. veel ambitie. Ja, zeker, serieus. Ja. ja, absoluut. Alleen het is, het is, wat ik er wel altijd bij zeg... het is wel iets wat we vanuit ons uh, kunstenaarschap invullen. Dus het is ik ben eigenlijk nu de kandidaat voor 2025. Of ik uiteindelijk daadwerkelijk op het stembiljet in een torrentje beland... dat doet er eigenlijk niet toe. Het mm -hmm. gaat om wat wij nu maken. Dat je mensen naar een theater brengt... waar je ze, net zoals Nederlands, hoopt dat hier in de jaren 70... Ja, weten, het, is het, tent, het, het, het, het concept is belangrijker dan het uiteindelijke resultaat eigenlijk. Nou ja, of, en ook wat, wat het teweeg brengt. Dat je mensen, mm -hmm. ik, ik denk, voor elke grote verandering... moet je eerst het bewustzijn van mensen ook veranderen. En daar is kunst of creatie of muziek ja. theater heel belangrijk ja, bij. Ja, maar je zegt, je zegt wel, we, we zingen een strijdlied, maar een op, oplossing heb ik niet. Nou dus ja, precies, nou ja goed, dat is natuurlijk, daarmee reflecteer je natuurlijk ook op wat er heel erg in de samenleving is. Heel veel mensen zijn heel kwaad en protesteren tegen heel veel dingen. Mm -hmm. uh, terwijl tegelijkertijd we nog steeds een heel rijk land zijn... en mensen ook vaak dan niet echt een alternatief hebben voor... Uh, of een oog hebben voor wat er eigenlijk allemaal wel is in Nederland, ja, wat ik... Jullie uh, hangen heel erg aan de jaren negentig. Dat wil zeggen, jullie vonden die tijd echt helemaal geweldig. Wat, wat maakte de jaren negentig zo, zo fantastisch? Nou ja, het is de tijd waarin we zijn opgegroeid. Weet je? Het is de tijd van jojo's en huisbroeken. Dus het dat... gaat toch weer over jezelf eigenlijk? Ja, natuurlijk, nou ja, Maar je, je, je werkt ook vanuit jezelf. Dus je werkt vanuit je eigen belevingswereld. En een groot deel daarvan was in de jaren negentig. Want zo oud ben ik ook nog niet. Dus tien jaar daarvan was de jaren negentig. Ja. En dat heeft, je, dat heeft je wel gevormd op uh -huh. een bepaalde manier. Maar er, er zit ook ja. wel kritiek in over de jaren negentig. Het is, het is je, de, de heimwee die je hebt naar zo'n uh, is natuurlijk ook omdat het je inderdaad je jeugd is... maar tegelijkertijd is het een soort booming moment geweest... waar iedereen maar dacht, ieder voor zich, en we hebben het allemaal goed... en uh, geen, geen berg te hoog, Wel nu het ingestort is... Uh -huh. nu kom je weer tot de conclusie ja. dat je op zoek moet naar hoe je het met, hoe je tot elkaar moet komen. Ja, want Nederland was af, maar het was ook een eigenlijk. Ja, lui ook een beetje. Lui, ja. ja. Maar hoe, hoe, Nog even voor, want ik, ik wacht nog steeds op die, die visie voor 2025. Ja, okay. nou ja, ik ik je vind, kan ik, wel zeggen ik, ik, dat het, een, dat het een, dat een, een concept is waar je nee. mee in het jaar nou, staat. Maar kijk, je bent er zo serieus over. Dat, serieus. Maar er zijn, er zijn twee soorten inhoud, zeg ik altijd. Je hebt beleidsmatige inhoud, dat is hoe inderdaad. De, de, de, de dingen die jij met het volk ja, werkt. Ja. Maar je hebt ook levensbeschouwelijke inhoud. En dat is. Dat, dat gaat veel verder. Dat gaat over hoe je naar de samenleving kijkt. Dat gaat niet over of je de zorg gaat uh, privatiseren. Dat gaat erover of hoe je wilt dat je ouders in een verzorgingshuis zit. Hoe je wilt dat mensen in, met elkaar omgaan. Ja, wat maar daar moet je toch een beslissing over nemen? Je kunt je inhoud toch niet laten zien. Nee, te... maar ik sta toch nu niet op het stembiljet. Het is nu 2013. Aha. En wij maken nu uh, uh, jullie, of als kijker, onderdeel van die zoektocht. Ik zeg ook niet dat ik nu alle oplossingen heb. Maar die zoektocht zelf is volgens mij heel intrigerend. Ja. En het begint bij idealen, niet bij ideeën. Zou je ook naar een ander soort politiek toe willen? Want wat je nu zegt inderdaad, van, dat, dat je Kijkt van hoe je ouders in een verzorginghuis terechtkomen en dergelijke. Dat is anders denken, vind jij dan zoals het nu gebeurt? Nou ja, ik, ik, ik, het gaat veel over ideologieën, maar het gaat weinig over idealisme. Dus het gaat heel erg. Ik ben een socialist, dus ik ben voor nationalisering. Ik ben mm -hmm. een liberaal, dus ik ben voor marktwerking. Maar wat zit er eigenlijk onder? En wat is je idealisme? Hoe wil je dat de wereld eruit ziet? En juist nu er zoveel is ingestort, kunnen ja. we dat opnieuw invullen? Ja. En Daar gaat die zoektocht ook over. En, en ben, ben jij als spindokter, uh, hoe noem je dat? Uh, heb je een hele frisse kijk of ben jij een kopie van, ik noem maar Jack de Vries of. Uh, Nee, nou ja, ik, ik ben eigenlijk vooral mezelf. Dus uh, ik kan niet voor Jack spreken. Misschien, moet hij, <lacht> misschien doet hij mij wel na. Dat zou ook wel goed zijn. Nee, maar um, wat, wat ik heel erg. Wat ik in de voorstelling ook. Wat, waar we mee spelen. Wat ik heel belangrijk vind. Is dat Johan. Uh, in de dingen die hij vroeger heeft gedaan. In een speech op het Malieveld. Of een speech bij Pauw en Witteman Daar wil jij even iets over vertellen. Die speech op het Malieveld. Die was inderdaad uh, zeer bevlogen. Was, ja. Dat was daar ook. Dat was een mooie speech. Vertel ja. er iets, iets Nou, dat was, daar, daar kwamen kunstenaars bij elkaar. Oh. Want uh, er werd natuurlijk uh, met hun gesold. En er werd Johan op korte termijn gevraagd. Van, wil, je daar geen, uh, wil jij geen speech houden? En dat is dit hoe gaat doen. En dan merk je, nou ja, er staan filmpjes van op YouTube... in, het, in, het, in, in de contact leggen met, de, met, met het publiek... merk je hoeveel reactie er loskomt. En uh, dat is een talent wat hij sowieso heel heeft. Dat merkten we naar Paul Witteman ook. Dat is een, dat is een speech waar, je, uh, waar, waar mensen bevlogen worden... en denk die energie, die mis ik in de politiek. En ik heb dan, wat ik zei, uh, mijn eigen politieke ambitie... is niet om minister-president te worden... Uh -huh. maar om zo'n zo uh, theatrale kracht in te kunnen zetten binnen politiek... en zo uh, het land een richting op te sturen, dat vind ik een meestelijk gegeven. Ja. Dat, ja. dat vind ik ja. een mooie... Zijn er politieke partijen die zeggen... Frits, we moeten eens even praten, of nog niet? Nou, ik heb de laatste tijd wel met een aantal politie rond de tafel gezeten, inderdaad. Uh, maar ik denk niet dat ze mij per se meteen uitnodigen om op de lijst te staan. Nee? Maar er zijn wel politici die, maar met wie die, die, gesproken... af, die afgetreden, afgetreden zijn die... Uh, <laughs> nou ja, af, die, die, die, die cabaretier willen worden. Ja, die cabaretier willen worden, inderdaad. Ja. Binnenkort Halsema en Pechtold in het theater. Nee, nee het is... Uh, ik denk dat wel heel veel mensen zien dat er... Dat er ik denk dat er een nieuwe progressieve fusiepartij moet komen. En dat, maar goed, daar, gaat, daar, gaan, daar gaan we in ons voorstelling helemaal niet per se zo heel beleidsmatig op in hoor. Maar ik denk wel dat mensen zeggen: als je dat echt wilt, zorg dan dat je je idealisme ook gebruikt om mensen echt bij elkaar te brengen. En te zorgen dat je een blok maakt en niet mm -hmm. alleen maar weer een nieuw partijtje begint. Ja, maar zou dat een spin-off, om het zo maar te, te noemen, kunnen worden van, van dit programma? Zeker, dat dit dus echt een politiek ja. programma ook daadwerkelijk dat, inhoudelijk gaat dat, maken met. Politici wellicht. Nou ja, dat zou, dat zou bewegen. zeker kunnen. En, en, maar te, het, het, ik vind het belangrijkste dit. Dit is, dit is wel de core van wat, van wat we doen. En ik hoop echt dat dat mensen echt raakt en beweegt. En dat ze denken van... Oh god, er is zoveel gesomber en cynisme, maar... Uh, het is uiteindelijk wel degelijk mogelijk om vanuit hoop een startpunt echt te gaan werken aan, aan iets wat je opnieuw kunt opbouwen. Nou, dat is ook natuurlijk. Ik bedoel, je hebt het dan zelf gezien. 2025 is ook een mooi getal. Hè? Wij, zeggen wij zeggen eigenlijk: van nou, dit zien we nu. En we zouden een revolutie willen ontkekenen om, om daaruit te komen. En waar het vervolgens heen gaat, ja, dat moeten we zelf ook nog maar zien. Weet ja. je, de, de oude ideeën die werken niet. En de nieuwe zijn er misschien nog niet. Maar ja, daar hebben we twaalf jaar de tijd voor. En, en uh, wij, wij, zijn, wij zijn gemotiveerd om alles op alles te zetten om, om dat te bewerkstelligen. En ja. daar gaat heel erg de voorstelling ja. over. Het is niet zo. De, de dat jullie een twaalfjarige tournee... van dit programma gaan maken, neem ik aan. Uh, nee, nee, voorlopig gaan we hier een jaar mee. Uh, een jaar? Turen. En ja. daarna is het weer misschien iets heel anders. Of blijft het wel in deze het, richting doorgaan? Het zou kunnen, maar ik denk sowieso dat engagement wel een belangrijke rol blijft spelen. vanaf nu in ons werk. En, ja. uh, dat, dat kan, maar dat kan op een hele, heleboel uh, verschillende manieren. Oké, okay. nou dan gaan we dat afwachten. Ik zou alleen nog heel graag een uh, nummer worden horen ja. van Kan dat? Ja. Nou, ik wil heel graag eigenlijk. Ik, uh, alvast, we uh, hebben we over je? nagedacht ja. wat we zouden doen. Dat ja. uh, is eigenlijk mijn. Lievelingsnummer, want Diederik Samson zei de afgelopen campagne dat zijn lievelingsnummer Laura van Jan Smit was. Ja. En ik heb ook een lievelingsnummer uit de jaren negentig. En elke keer als ik het hoor, dan denk ik dat gaat uh, over mij. Oké, okay, Johan, ga je gangen. Oh, dan vertel ik wel eens dat Dat jullie vanavond de Gebroeders ja. Frits, in Dank Theater Wilderman. Ja, graag gedaan hoor. Leuk dat je er was. Theater Wilderman in Linschoten. Donderdag in Theater aan het Vrijheid of in Maastricht. Vrijdag in Theater de Flint in Amersfoort. Meer informatie op www.debroedersfreds.nl Muziek! i'm a big big girl in a big big world it's not a big big thing if you leave me 'Cause i'm mr blue i'm here to stay with you and no matter what you do when you're lonely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 Gaan we nu spelen in het Vonnepark en vannacht nog meer van Netts, Herman en Straat. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself. It's life, word, live, it should have blast myself. I'm tired of being poor and even worse, I'm black. Stomachs huren, so I'm looking for I a present snack. When I get up again, you are never gonna keep me down. I get knocked down. When I get up again, you are never gonna keep me down. Slim shady as I'm, the real shady. All y'all the slim Shady are just titties So, what? The real slim shady? Please stand up, please stand up, please stand up. I'm slim shady as I'm, the real shady. All y'all the slim shadys are just titties So, what? The real slim shady? Curse the, the words, spins up. the verbs, lover it, curves So freak, what you words I like the way you work it, no diggity. I like to bag it, bag it up. I like the way you work it, no diggity. I like to bag it, bag it up.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 Wrong phrases in Palma. You know the cat's on me, Alcoblayam. A like boom boom down. Chicken out, chicken out, some mana, some mana, la lion. Aliki boom boom down. A la palería, macarena. Y tu quenta para la regia que segura. A la copiel palería macarena. Hey, macarena. hey song, the song, Mimi, a song, a song, Ah, Uh-huh, ah uh-huh. Mi kamisamieru mi tu, mi kamita kando mi kan. Sangari songe, mimi esome esome, aha aha. Mi kamisamieru mi tu, mi kamita kando mi kan. Ana ola ni omae, oki songe omae, ana. Rocky song, yeah. oh my, yeah. Yeah, singare. Cram cram. Hey, hey singare. Follow, follow the leader, leader, leader, leader. follow, follow the, leader. the leader. Ha! Yeah. yeah. Johan, Frits en Marcel Artenveld samen. Geboel, dus Frits hou ze in de gaten. En, uh, we volgen ze zeker tot aan 2025. Heren, bedankt. Tot zover het eerste half uur van Opium. Voor vandaag uh, na het nieuws van drieën gaan we verder dan, dan uh, Guido van Driel... over zijn film De Wederopstanding van een Klootzak. Openingsfilm van het Filmfestival Rotterdam. Museumdirecteur Jan Rudolf de Lorm bij ons uh, van het Zinger in Laren... om over de, vorst, over de uh, tentoonstelling van Cobra tot Duma te praten. Hans Ubbink in de Virtuele Vitrine... En een film met Dana Linssen, die onder andere een paar films... van het Filmfestival Rotterdam bespreekt. En uiteraard live muziek van de drieërs. Opium met avro.nl is ons adres. En we zijn er weer naar het journaal van drie uur. Tot zo. Opium. Avro. In Vroege Vogels hebben we nee, dit nee, keer... Nee, nee. Een... Wacht even hoor. Luisters. Ik hoor niks. Dat is nou juist zo mooi als het vriest en er sneeuw ligt... Dan wordt het geluid gedempt en heb je prachtige stiltes. Ja, maar daar kunnen we toch niet die dure tijd van dit korte sportje mee vullen? Wel, gewoon mooie vroege vogelstilte. We moeten het toch even zeggen: een prachtuitzending gaan we maken met spinnen- en tuinvogeltelling, ganzenmoord, een mooi Europa, nee, een geweldig nee, boek. Nee, nee, gewoon lekkere winterstilte. Nou, morgenochtend dan van 8 tot 10. Radio 1. Vroege. Vroege vogels.